Radio is 538. Bouwers zijn boos. 538 Nieuws ANB. Hannelore Zwitserloot. Goedemiddag, Bouwend Nederland baalt ervan dat de Raad van State heeft besloten... dat voor elk nieuwbouwproject weer apart moet worden gekeken... of er een natuurvergunning nodig is. Daardoor dreigen tienduizenden bouwprojecten te worden vertraagd. Maar volgens deze advocaat van de natuurorganisatie valt het allemaal reuze mee. En op het moment dat je gewoon een correct verhaal hebt liggen. waarin dus je wel ook met de bouwemissies in rekening houdt. dan kan je project wel degelijk passeren. zei hij tegenover de NOS. Voor de jongen van 14 die vorige week bij een school in Horen werd doodgestoken... is een herinneringsplek ingericht in een dorpshuis in zijn woonplaats. Er ligt een condolianceregister en mensen kunnen er tekeningen en bloemen brengen. Zijn dood heeft een grote impact op leerlingen van de school... zeiden ze eerder tegenover regionale omroep NH. Ja, heftig. En dan hem wel. En uh, ik dacht van ben ik nog veilig hier en zo. Ik kan er gelukkig goed over praten, maar ja, ik ben er flink van geschrokken. De jongen werd doodgestoken na een ruzie. De reclamecodecommissie heeft klachten gekregen over de WK-reclame van Jumbo. met hossende bouwvakkers. Maar hoeveel klachten, dat wil de commissie niet zeggen. Op Twitter reageren veel mensen boos. Ze vinden de spot niet kunnen. omdat in Qatar bij de bouw van stadions. veel doden en gewonden zijn gevallen. Amnesty noemt de reclame misplaatst. En de herstelregeling voor kinderen. die de dupe zijn geworden van de toeslagenaffaire. kan beginnen. De Eerste Kamer is er namelijk mee akkoord. Slachtoffers krijgen professionele hulp. en een geldbedrag. om hun leven weer op te de rit te krijgen. Kinderen hoeven zich niet aan te melden voor de regeling, maar krijgen automatisch bericht. En dan nog het vijfde dag weer vanmiddag. Aardig wat zon en het blijft vrijwel overal droog bij een graad of 15. En morgen, vooral in het westen, kans op een bui. En voor het weer bij jou in de buurt, kijk je op weer.nl. Dankjewel, dan 35 verkeersinformatie. Twee vertragingen op de weg, melden, Flitsmeister. Op de A29, bergen op Zoom Rotterdam tussen Sabina en de Volkerakbrug 10 minuten vertraging. En de A29, Rotterdam, bergen op Zoom de andere kant op, dus voor Willemstad ook 10 minuutjes extra reistijd. Zijn er snelheidscontroles? Jazeker. Op de A2, echt in de richting Weert. De hoogte van Weert. Hectometerpaaltje 203.0. A7, den Oever Amsterdam. Bij Wieringenwerf 58,4. En op de A12, Den Haag richting Zoetermeer. Oplet, het hoogte van Zoetermeer. Daar staan ze bij 13,4.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 Wow. Werkzoeken.nl. Jij zoekt, wij vinden. Ja, goedemiddag. Even na twaalf van een weekje op Radio 538... is hier de 538 Lunch met Ron D. om te beginnen. Dit is Bride Eyes. Music. 538. Radio 538. so sick of this feeling i'm bringing me down i'm shining me out it's getting too easy i got stuck in the season i'm done with the gray i'm walking away from all of my demons time went by i had to learn life won't change if you never take it. First, out with the past, it no longer hurts, it no longer burns, it no longer works. Day was dat in bright eyes woensdag is het alweer woensdag ja zeker de week is weer halverwege lekker het is is 2 november hartelijk welkom bij de 538 lunch met Koen maar vandaag ook ja zeker met Hanne Loren hallo eetje Hannelore, fijn dat je er bent. Ja, Jo is een dagje vrij en uh, ze vroeg of ik uh, hier wilde komen. Ik dacht, nou, prima, leuk. Z ze belde jou op en ze zei, uh, ja. Hannelore, heb je weer eens een keer tijd? <laughs> ja. En toen zei je, uh, ja, is goed. Tuurlijk. Oh, hoe is het met je? Ja, goed. Goed, het gaat erg goed. Ja. ja. Heb je, zijn er nog nieuwtjes? Ja, ik bedoel, jij hebt ook altijd nieuws gelezen bij de Koen Sander Show. Ja. In, in, in, in de ja. ochtend. Ja. En, ik bedoel, we hoeven jou niet te introduceren, maar ja. nee. zijn er nog nieuwtjes die we moeten weten? Uh... Nee, ik ben lekker bezig met mijn eigen podcast. Handel oren in je oren. En voor de rest, uh, ja, gewoon lekker volle agenda. Maar superleuk om vandaag weer even terug te zijn hier. En zeker ook bij jou aan te schuiven natuurlijk op je nieuwe plek. Zijn we 30 seconden onderweg en ben je nu al reclame aan het maken voor je podcast? Ja, jij vraagt dat er iets te melden is. <laughs> nou ja, daar ben ik vooral mee bezig. Ik snap het, ik snap het. De 538 Lunch met Koen. Uh, ja, vandaag veel in het nieuws. Ik hoorde het net bij jou ook. Die, de nieuwe reclame van de Jumbo. Ja. Houdt de gemoederen bezig? Nogal ja. Daar Daar komen klachten binnen. Op, ja, er komen klachten binnen bij de reclamecodecommissie. Amnesty International die, uh, die vindt er wat van natuurlijk. Ja, er zijn hossende bouwvakkers te zien. Ja. En dat ligt ja, wellicht een beetje gevoelig... omdat tijdens de bouw van de stadions in Qatar... er heel veel bouwvakkers zijn omgekomen of ja. gewond zijn geraakt. Ja, ik denk dan, ja, als je met elkaar gaat brainstormen... we moeten een actie doen rondom het WK... zou je iets anders kunnen verzinnen dan dit, toch? Ja, er had ergens bij iemand een lichtje moeten gaan branden. Ook nieuws van vandaag, de horen van de neushoren is de afgelopen eeuw steeds kleiner geworden. En dat komt waarschijnlijk door de jacht op de dieren. Blijkt uit nieuw onderzoek van de U Universiteit van Helsinki. De 538 lunchtrack. Ja, en bij dit bericht zoeken wij een, een leuk liedje. Dus luister even goed. Uh, Geraldine Kemper heeft in een interview gezegd dat ze uh, heel haar leven een beetje een kannibaal is. En cannibalisme, dat, ja. dat is... Eet ze dan, mensen? Dan eet je mensen, ja. Nou, zo erg is het ook niet. Maar het ze, ze eet, dat is echt waar, ze eet stukjes van haar eigen lichaam op. En het gaat dan om de velletjes langs haar nagels. Oh, ja. Ja, dat ken ik wel. Ja. Niet dat ik het oh, doe, maar ik, ik ken het wel. Nee, maar af en toe heb je dan zo'n zo velletje en dan kan je het er beter vanaf bijten, toch? Want dan ja. blijf je de haken en dan... Nee, oké, okay, maar ik bijt het er ook vanaf, maar ik eet het niet op. Maar zij eet het dus ook nog op. Ja, maar wat moet je er dan mee doen anders? Ja, weggooien. Ja, ja, zou een alternatief kunnen zijn. Ja. Maar kun jij hier een leuk liedje mee verzinnen? Is natuurlijk best lastig, cannibalisme. Eh, maar het, eh, eigenlijk alles rondom eten is toegestaan, natuurlijk, voor de lunchtrek van vandaag. Dus ja, iets waar je je tanden in zet zou nog kunnen. Een, een liedje dat iets te maken heeft met eten. Laat het weten, geef het even door natuurlijk via de gratis app van Radio 538. En dan hoor je het straks op de radio. De ochtend heb je overleefd. De middag is waar je alles vergeet. Dit is Koen. Met een 5 3-8-lunch-show Het is weer woensdag De week is al zo wat in twee Doe dus zing maar met ons mee hey, Dit is een lunchshow 1-5-3-8 hey, Het koel en Joop Dat is wat je verwacht Koel en een lunchshow There's always tomorrow. I miss your touch on nights when I'm hollow. I know you cross the bridge that I can't follow.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 van dienst heet Armin van Buren. En de man die je uh, hoort zingen is Philip Strand. En de dansmash van deze week. Roll the dice. De 538 Lunch Track. Ja joh, interview van uh, Geraldine Kemper. Ze heeft gezegd dat ze ah, haar, haar hele leven... Ja, een beetje een kannibaal is. Ze eet stukjes van haar eigen lichaam op. Het gaat dan om de velletjes langs haar nagels. Ja, toen dacht ik, dat is wel leuk om daar een, een, een liedje rondom te verzinnen. Ja, iets met kannibalisme. Dacht ik, is natuurlijk best lastig, maar dat blijkt helemaal niet zo te zijn. Want deze komt er natuurlijk veel voorbij. Uit de Eftelingen. Monsieur Cannibal. Ja, ja. Uh, Ruut, daar komt dan onder andere daarmee. En ook John zie ik uh, met een appje voor Monsieur Cannibal. Uh, wat ook veel voorbij komt is Katy Perry. En Tim zegt, dat is vanwege de tekst... She eat your heart out like Jeffrey Dahmer. Ja, Jeffrey Dahmer, dat is nu vanwege uh, ook die serie natuurlijk op Netflix. Oh ja, die. Die je uh, eigenlijk beter maar niet... Die ga ik niet kijken. Die maar nou beter naar... niet kan zien. Nee. En uh, Karine stuurt ook nog een leuke voice-appje. Zij zegt dit. Nou, dat is een makkie deze keer. Hap, hap in je krokobil. <laughs> de krokobil. Ook een hele goeie. Maar aan de lijn hebben we Bram. Goedemiddag, Bram. Hoi, goedemiddag. Hi. Heb, jij Hi. Iets, heb jij iets met kannibalisme? Eet jij iets van jezelf wel eens op? Nee, ik moet zeggen dat ik het verhaal wel een beetje ken van de velletjes eten. Ja, ik heb ook niet over ze noemen die weggen voor of zo. Dus ik moet zeggen, ze gaan wel eens ooit door de maag. Maar okay. um, nee, verder heb ik niks meer kannibalisme. Nou ja. Ik zou zeggen houden zo. Ja, Ja. lijkt me een beter plan. Hé, hey, wel een leuk liedje verzonnen, want welke gaan we draaien op 538, Bram? Man eater van Nelly's Man eater, ja, natuurlijk. Yes. Misschien wel de beste die we kunnen hebben. Dankjewel Bram, ja. en uh, geniet lekker van je woensdag, hè? Ja, van hetzelfde werkzet. Dank je. Doei doei. Doei doei. man -eater Nelly Furtado.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 En uh, how do I say it En dan voor natuurlijk Nelly Fortado Man Eater in de 538 lunch voor woensdagmiddag. Bijna half 1 en het nieuws komt eraan handel over waar ga je het over hebben. Ja, wat zou jij doen als je tientallen miljoenen hebt gewonnen in een loterij? Oh, dat is ja. Ja. Dat is altijd weer die vraag, hè? Ja. Schreeuwt van de daken? Of vertellen het een paar mensen? Nou, een man in China die gaat er op een heel bijzondere manier mee om, straks hoor je hoe.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 met Mora Snacks. Zoals onze Mora oven- en airfryer cheese and bites. Dus snack mee met airfryding. airfryer. In liedje op het eerste gezicht zingen singles op hun allereerste blind date een liefdesduet. Wat doe ik mezelf aan? <laughs> zeg dat wel. En dan wordt ze ook nog samen gedanst. Terwijl familie en vrienden hun ongezouten commentaar geven. Oh, dat is een okay. lekker ding. Zo zijn er nog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 Shop online of in je winkel. Let's go. Mediamarkt. Het antwoord is simpel. Want Simpel geeft 8 gig data plus 4 gig gratis. Nu voor maar 10 euro. Alle voorwaarden snel bestellen op simpel.nl. Dan heb ik het 538 weerbericht voor je. Het is uh, vandaag Nou lekker. Het ziet er goed uit. Zondag 16 graden. Morgen bewolkt kans op een bui... met temperaturen tussen de 14 en 17 graden. En dan is er verkeersinformatie. Eén vertraging op de A27 Breda richting Gorkum... tussen Nieuwendijk en de Merwedebrug. 17 minuten extra reistijd. En dat komt door een auto met pech. Snelheidscontroles op de A7 Duitse grens Groningen... bij Sappemeer. hectometerpaaltje 217,9. A10 controle bij Amsterdam-Duivendrecht. Tussen Diemen en de Nieuwe Meer is dat. 14,5. A59. Breda de bos In beide richtingen bij Terheide staan ze bij 94,4. Twee minuten over half 1, nacht nieuws krijg je vandaag van Han Loren. Goedemiddag, nu voor elk bouwproject weer aparte natuurvergunning nodig is... is een oplossing voor de no woningnood een stuk verder weg. Nou verwaarschuwen makelaars. Naar schatting tienduizenden bouwprojecten lopen extra vertraging op. Vrouwen zijn tijdens de coronacrisis harder geraakt dan mannen. Ze namen meer zorgtaken op zich en ontfermden zich over de kinderen... terwijl ze vaak op hun werk, bijvoorbeeld in de zorg... ook al een stap harder moesten lopen. Veel vrouwen hebben nu mentale klachten. En de reclamecodecommissie heeft klachten gekregen... over de WK-reclame van Jumbo met hossende bouwvakkers. Op Twitter vinden veel mensen dat de spot niet oké okay is, omdat in Qatar bij de bouw van stadions veel doden en gewonden zijn gevallen. En Amnesty noemt de reclame misplaatst. Had je al gehoord van die man in China, die zo'n 30 miljoen euro had gewonnen in een loterij, maar dat per se geheim wilde houden voor zijn vrouw en kind? Oh. Ja, die man doet er echt alles aan om anoniem te blijven. Er is alleen bekend dat hij woont in de regio Gangxi en dat zijn achternaam Li is. Hij kwam zijn prijs ophalen in ja, gekleed in een heel groot pak van een geel stripfiguur, dus dat je echt totaal niet kon zien wie er in dat pak zat. Hij is namelijk bang dat zijn vrouw en kind lui en verwaand worden en niet meer willen werken als ze weten dat ze hartstikke rijk zijn. Ja, nee, ja wat een apart verhaal is dit. Dat is gek, Kijk, Ik kan me wel voorstellen, als je een groot geldbedrag wint, dat je dat niet aan de grote klok gaat hangen. Nee, want dan wil iedereen wat van je hebben. Natuurlijk. Iedereen ja, je kan nooit meer uit eten gaan uh, zonder dat je zelf moet betalen, natuurlijk. Ja. Uh, maar ja, je ja, eigen dit is vrouw. Heel erg. Ja, dat gaat En ook dat je ver. dan ook helemaal anoniem in zo'n ja. pak die prijs gaat ophalen. Wat <laughs> zou jij dan doen? Annalore? jij wint 10 ja. miljoen euro. Ja. Stop je direct met werken? Uh, nee. Nee, ik vind werken veel te leuk. Ja. Maar ik zou, wel, ik zou het er wel even van nemen. Ja. En ook mensen in mijn omgeving helpen natuurlijk. Ja. Toch? Zelf een mooi huis kopen. Ook voor mijn familie. Maar zou je... Ik heb hier natuurlijk Mooie zelf reis. ook over nagedacht. Van ja, ja precies, je gaat. Ja, je vernieuwt je auto wat sneller. Je denkt dat ja, die keukens aan vervanging toe. Misschien wil je gaan Ja, dat kan ja. allemaal. Maar eigenlijk zou ik toch mijn leven in, gewoon in grote lijnen gewoon leven zoals ik dat nu doe. Ja, nou dat is een goed teken toch? Dan doe je het goede werk. Ja, toch? Ja. No? ja, maar ik denk ook dat heel veel mensen toch echt wel zouden stoppen met werken. Ik ben wel en benieuwd. Dat begrijp ik. Ik ben echt benieuwd. Laten we het even peilen bij onze, onze luisteraars. Ja, wat doe je als je echt een groot geldbedrag van 10 miljoen euro of meer wint? Pas je je leven aan? Wat is het eerste wat je gaat doen? Ga je ook een goede doelen geven? Of, of misschien wel niet? Nou, daar zou je dan ook niet eerder vooruit uitkomen denk ik. Maar laat het even weten via de app van 538. Jouw hits. Hoor je op 538. Jack Jones en MNK. Benson Samboon. David Gedda, Becky Hill en Ella Henderson. Jouw hits. Jouw 538.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 Le tengo miedo al silencio, tan lejos, tan lejos de ti. Tus plumas bajo la luna preguntan, preguntan por mí. Y ahora que no tengo tu voz, igual es lo mejor. que algún día de llover y al final ya veremos la luz yeah. y ahora que no tengo tu voz. Guardaba tantos versos solo para ti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 Love, on oh, my tears be used all on oh, another love, another love. on oh, my tears be used all on. Oh, Richtig mooi liedje. Topmodel, Radio 538, die hoorde Another Love. En uh, daarvoor nog Albado Solar in Topic en Solo Parati. Dit is de 538 Lunch. Eet smakelijk. Als je tenminste aan het lunchen bent. Ja, handelorisch aan het lunchen. Oh, dank je. Heel goed. Ja, heerlijk. Lekker broodje. J Jij neemt dit programma heel serieus. Ja, dat ja, is een lunchshow. Hey, we hadden het net uh, in het nieuws. Bij jou om half 1 ging het over... Ja, wat doe je als je nou een groot geldbedrag wint? Als je de loterij wint? Waar we allemaal natuurlijk van dromen. ja. En elke keer als je zo'n lot koopt, dan ga je ook wel weer plannen maken natuurlijk. Ja, ik doe dat één keer in het jaar. Ik doe dat gewoon met, met de auto nieuw, weet je wel. En dan, dan koop ik loten, met jackpot alles. En dan koop ik ook voor mensen in mijn omgeving en zo. Ja. Maar ik. Oh, dat lijkt me lastig, dat je dan loten voor iemand anders ja, koopt en dat ja. die dan een prijs ja. wint. Ik ja, denk altijd ja, maar goed. Ik denk, <laughs> allemaal, allemaal goed, allemaal. Goed. Maar nooit wat gewonnen natuurlijk. Maar, maar ja, wat als je zo'n geldbedrag wint? Overigens zou ik het ook heel leuk vinden om iemand te spreken... die dus een keer een groot geldbedrag heeft gewonnen. Maar ja, we hadden het er al over. Ja. Die, die Chinese meneer waar jij het over had... Ja, die wil er, daar niet vooruit komen. Hij doet er alles aan om anoniem te blijven... omdat hij bang is dat ze, dat ze vrouw en kind dan lui worden. Dus even kijken, Mitchell die stuurt een appje. Overigens heel veel leuke appjes binnengekregen hoor. Mitchell die zegt, eerst zou ik een huis kopen voor mijn ouders... en één voor mij en mijn verloofden... en daarna zal ik een x-bedrag apart zetten voor de kinderen... als die komen, de scholen en daarna een wereldreis maken. En dat reizen... Dat is wel een beetje de rode draad die we zien... bij de reacties van Luisteraars van Radio 50. Iedereen heeft wel zin om te reizen. Ja, tuurlijk, de wereld zien. Querijn stuurt in een voice-appje. Hey Koen, ik zou wel doorwerken. Uh, wat vaker op vakantie gaan. Ik denk ongeveer tien keer per jaar. <laughs> en gewoon lekker uh, heel de wereld zien, overal heen reizen. Ja. Maar wel blijven werken, want ik geniet wel heel erg van mijn baan. Ah, is goed teken, hè? Ja. Als je leuk werk hebt. Ja, dat is belangrijk. Uh, Veronique zegt dit... Goedemiddag. Nou, ik zou het wel weten. Ik zou echt minder gaan werken. Ik werk als verpleegkundige en ik zou meer vrije, vrijwilligerswerk gaan doen bij het Rooie Kruis. Wat ah. ik nu ook al doe. Daar heb ik nu jammer genoeg te weinig tijd voor. Maar daar zou ik zeker uh, meer gaan doen. Ja. Groetjes. Zie ik ook veel voorbij komen. Ja, wat mooi. Vrijwilligerswerk. Ja. ja. Gewoon een eigen baas dan uh, wat minder en wat meer vrijwilligerswerk. Ah, heel goed. Ja. Uh, eh, Sietse? Ja? Goedemiddag. Ah, goedemiddag goedemiddag groen. Sietse, je hebt een bloemenstal, hè? Ja, zeker, eens in uh, Amstelveen. En ik moest echt ik moest heel hard lachen om je, om, om je appje, want, <laughs> want jij wint 10 miljoen seats en wat doe je dan? Nou ja, dan uh, gooi je de clip dicht en ze zoeken het maar uit wie hem wil hebben dan. Want <laughs> dan stap ik de volgende dag op een vliegtuig naar je en ik kom niet meer terug. Ja, als de kinderen jarig zijn. En ja, ik geef dan een klein beetje, zou ik weggeven aan de hartstichting, omdat ik zelf hartpatiënt ben. Oh ja. Maar voor de rest uh, maak ik alles lekker uh, met mijn eigen gezin zelf op. Want die fabeltjes die je altijd op tv hoort met, met uh, allerlei loterijen van... waarom heb je een lot gekocht? Ja, om de goede doelen te ja. ja, ja, ja, ja, ja. Maar reed. Het ja. is allemaal om zelf geld te winnen. Ja. En in die tussentijd steun je dan ook een, uh, een of ander goed doel. Maar het is dan meegenomen. Maar je doet het in eerste instantie ja. om zelf wat te verdienen uh, natuurlijk. Zo is het. Of te winnen. Ik, en die bloemenstal is, uh, is hartstikke leuk. Dus weer gezellig. We zijn één nou de beste bloemenstal van Amsterdam. Kijk aan. Er is er altijd wel eentje die denkt dat die beter is, dus <lacht> zeg ik altijd maar. <lacht> <lacht> ziet ze, <lacht> dus, uh, ik, uh, ik, ik nee. wens jou die 10 miljoen ergens uh, binnenkort een keertje. Nou, heel like, En dan uh, trek ik uh, op je bietje wel een biertje voor jou. <lacht> nou ja, laten we dat afspreken, ziet ze. Dankjewel, succes, hè. <lacht> is goed, wel oh, plezier, Dit is met Doezap 538. I think I'm losing my head now To now with my bad memories One more drink, she said We know there's no turning back Now we left to make bad memories One more drink, she said I think I'm losing my head Met Koen met mijn nieuwe single Nooit meer spijt. Nieuwe single van S10 samen met Vrouwkje en het liet, jij het Nooit meer spijt. En hoor je in de 538 Lunch komt een appje binnen van Jeffrey met een foto... waar ik een beetje van schrik, moet ik eerlijk zeggen. Foto van een pand wat in de fik staat, grote brand in Den Haag op dit moment. Zometeen hoor je er meer over in het nieuws met de handeloren. Nu op 538 Bon Jovi en die grote hit It's My Life. It's Smile! Today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 WK-reclame met bouwvakkers geschrapt. 15 nieuws, ANB. Hanneloris Witterlood. Goedemiddag, Jumbo stopt per direct met een nieuwe WK-reclame. Daar zijn hossende bouwvakkers in Polonaise te zien. Op Twitter regende het klachten. Veel mensen vinden de spot niet kunnen. vanwege de vele slachtoffers die vielen bij de bouw van stadions in Qatar. Jumbo zegt het niet verkeerd te hebben bedoeld en biedt excuses aan. Een grote brand in Den Haag op een industrieterrein. dat meldt Omroep West. En onze luisteraars sturen ook foto's van de meters. Hoge zwarte rookwolken. De brandweer is met verschillende eenheden uitgerukt om het vuur te blussen, omliggende straten zijn afgesloten in Den Haag en op de A4 bij Leidschendam moet je even wat langzamer rijden vanwege alle rook. Nu voor elk bouwproject weer apart een natuurvergunning nodig is, is een oplossing voor de woningnood een stuk verder weg. Daarvoor waarschuwen makelaars. Ook Bouwend Nederland is daar bang voor, zegt voorzitter Maxime Verhagen op Radio 1. Ik vind het echt dramatisch voor de bouw, want het zal inderdaad leiden tot enorme vertraging, want je ziet dus dat uh, nu voor iedere bouwproject zul je dus moeten aantonen dat het eigenlijk emissie neutraal is. Naar schatting tienduizenden bouwprojecten worden erdoor geraakt. En vrouwen zijn tijdens de coronacrisis harder geraakt dan mannen. Ze namen meer zorgtaken op zich en ontfermden zich over de kinderen. Terwijl ze vaak op hun werk, bijvoorbeeld in de zorg, ook al een stap harder moesten lopen. En dat heeft ze weinig goed gedaan, blijkt uit meerdere studies. Veel vrouwen kampen nu met mentale klachten. En dan het weer op 538 vanmiddag. Aardig wat zon, blijft vrijwel overal droog bij gratel 15. En morgen, vooral in het westen, kans op regen. En voor het weer bij jou in de buurt, kijk je op weer.nl. Dankjewel. Dan de situatie op de weg. Nou, over het algemeen is het lekker doorrijden. Behalve op de N207 Bergambacht richting Alfa aan de Rijn. Daar een kwartier vertraging tussen Gouda en Baddingsveen Centrum. Lijstje flitsers. Op de A7 ten Oever Amsterdam. Controle het hoogte van Wieringenwerf, hectometerpaaltje 58,4. De A10 de Ring Amsterdam. Diemen richting de Nieuwe Weer. Bij Amsterdam Duivendrecht 14,5. En er is een controle op de A16 Doordrecht Breda. Bij Prinsenbeek staan ze bij 59,6. Tot slot de A59 Breda de Bos. In beide richtingen het hoogte van Hectometerpaaltje.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 Gaat de tijd toch snel als het gezellig is? Vijf over één. En zometeen in de vijfdriaagd lunchshow. Natuurlijk, een spelletje. de Gerry komt eraan. Jouw Lekker bezig, hè? samen met Eva Max. Klassiekertje deze, The Muddo. De 538 Lunch met Koen. Hey, goedemiddag, woensdag. Ja, ja, we zijn halverwege de week. 2 november is het. En 2 november, ja, is toch een bijzondere datum eigenlijk. Het is vandaag Allerzielen. Dat is een, een, een, een, een beetje kerkelijke dag. Een katholieke dag. De dag waarop overledenen worden herdacht. In Mexico doen ze dat ook. En daar heet het Dia de los Muertos. Vertaald, de dag van de doden. Ik vind het wel heel bijzonder. Dat doen ze uh, ook hè, de, de doden uh, eren eigenlijk. En offers geven en zo. Maar ze doen het op een hele feestelijke manier. Ja, het is een soort crossover met Halloween. Ja, ja precies. Ja, ja. Ja, ja. Nou ja, sowieso met allemaal die enge ja. doodshoofden hebben ze allemaal. Het is, ja, maar tegelijkertijd ook oh, heel mooi hoe ze dat doen. Het is de Vijfdracht Lunch met Koen. En vandaag ook met Hannelore, want Joost, dagje vrij. Het is fijn dat je er bent, ja, uh, Hannelore. Ik vind het heel erg leuk. Het is een lunchshow. Je hebt ook echt daadwerkelijk... Ja, net geluncht. Geluncht ook, ja. En we hebben een, uh, een leuke programma onderdeel... Er komen altijd heel veel leuke reacties ook op binnen. Het spelletje met. Tante Gerry? Tante Gerry. Tante Gerry, mijn tante Gerry heeft weer een liedje voor je gezongen vandaag. En ben benieuwd of je kan achterhalen welk liedje dat is. De ene dag wat makkelijker. De andere dag weer wat moeilijker. Ik zou willen zeggen dat hij vandaag misschien wel wat lastiger is. Dus ga er even goed voor zitten. We hebben Tante Gerry een koptelefoon opgedaan, een microfoon voor gezet. En dan uh, moet ze vervolgens gaan zingen wat ze op haar hoofdtelefoon hoort. Dus dan klinkt het altijd een beetje gek, GELACH Luister goed, als je dus het antwoord denkt te weten... doe even een gokje of als je misschien zeker bent van je zaak... gooi in ieder geval je antwoord in de gratis app van Radio 538... te winnen een fashionbon voor 50 euro... of een houten horloge, de Woodwatch, ter waarde van 150 euro. Daar komt hij, de opgave van vandaag. Oh no, no, I don't want your number. No, I don't want to give you my end. No, I don't want to meet you nowhere. No, I don't want not of your time and no, I don't want no scrub. Wat vind jij, Loren? Moet ik er een, een, een tipje bij geven? Een kleine nee, aanwijzing? Nee ik, nee, ik herken het liedje wel. Ik vind het briljant uh, ge, gezongen. Ah, dus, ah ja. Dus het is op ja. haar eerste album van Tante Erik. <laughs> nou, wat zong ze vandaag? Ik ben benieuwd. Doe een gokje en gooi me even door jouw antwoord via de gratis app van 538. Through the looking glass. Dit is direct. It's so quiet in the city. Inside isn't easy. I've been drinking at my own front door. There's nowhere to feel safe. My home is an arena. What? Is 8 So I'm snapping one. Before I snap Stop in one, two Where are Snap hoor je natuurlijk nog steeds de grote hit van het Eurovisie Songfestival. Daarvoor direct through the looking glass. De oplossing van het spelletje komt eraan, zometeen Tante Gerry. Nou, Joe Corey en Tom Grannon. Raffa, hallo. Hallo, hoe is het? Ja, goed hoor, met jou. Ja, met mij ook. Ja, Mooi. Ik ben lekker aan het werken, jij? Ja, ik zit lekker thuis te relaxen eigenlijk. Oh, dat doe je goed. Vrijdag. Heerlijk. Je hebt een aan en je hoorde mijn tante Gerry net zingen. Zeker. Ja. Tante Gerry. Tante Gerry. Even heel eerlijk, Ravenna, wat vind je van de zangkwaliteiten van Gerry? Ja, ze kan het, het wel iets beter dan ik het zelf kwam. Dus, uh, <laughs> prima. Hé, hey, uh, zullen we de opgave nog een keer aan je laten horen? Ja, is goed. Komt-ie aan, want Tante Gerry, zong vandaag dit liedje. So, no, I don't want your number. No, I don't want to give you my end. No, I don't want to meet you nowhere. No, I don't want not of your time. and. No, I don't want no scrub. Ja, ik, eh... Uh... Ik dacht dat hij wat lastig was vandaag. Hoe vond je hem? Nou ja, ik moest eerst dacht ik van hè, ik snap het niet, maar toen bij de laatste zin dacht ik ah, oh ja, daar nou ja, weet ja, ik het. Ja, ja, ja, ja, dat nou snap ik. Want uh, wat is volgens jou het goede antwoord Ravenna? Um, no scrubs van TLC. We gaan luisteren. Oh so, no, I don't want to No, I don't want to if you might No, I don't want to meet you Not of your time. No. I don't want no scrubs. Ja hoor, helemaal goed, inderdaad. TLC, ja. Tender, Love and Care en uh, No Scrubs, Ja, de meidengroep uit de, de jaren negentig die een grote hit hadden met, uh, met dit liedje. Is het juist, de antwoord nog gefeliciteerd. Dankjewel. Die pak je mooi even mee op je vrijdagje. Zeker weten. Wil je er een prijs voor of zeg je na, laat me gaan. Ja, ik heb meegedaan ook wel voor de prijs. Ja, je hebt gelijk. Je mag kiezen: de Fresh Cotton Fashion Bomb. te waarde van 50 euro. of het houten horloge. De Woodwatch. Wat wordt het? De Fashion Bomb. Fashion Bomb. Gaan we naar je oversturen. Dankjewel voor het meedoen, Rafeda. Graag gedaan. Fijne dag nog. Tot Er zijn ze, de dames van TLC op 538. Die hoort ze met No Scrubs. as a We'll Kijk eens hoor. De goede oplossing van het spelletje vandaag, Tante Gerrit, T.L.C. No scrubs. Het is dus, bijna half twee. De hoofdpunten uit het 58 Nieuws krijg je zo meteen van handen horen. Zeker, het is cuffing season. Heb je er wel eens van gehoord, Koen? Dat we allemaal moeten hoesten en... Uh... Nee, nee, nee, nee, het is het heel anders. Ik ga straks uitleggen oh. wat het is. En dan geef ik ook meteen een gouden tip voor singles die meer dates willen scoren. <laughs> hoor je zo meteen. Wij zien, wij zien wat jij niet ziet. En het is... Oeh, een nieuwe merkkleding.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 We hebben het 58 weerbericht voor je en het ziet er lekker uit vandaag. zonnig, 16 graden, niks mis mee. Morgen dan bewolkt, kans op een buitje Temperaturen dan tussen de 14 en 17 graden. Eerst informatie, Flitsmeister heeft twee vertragingen te melden... op de A1 Amsterdam-Apeldoorn ben je tussen Hoevelaken en Barneveld. Vijf minuutjes langer onderweg. En de A50 Eindhoven-Os tussen Sint Oederode en Eerde. Acht minuten vertraging, dat komt door een auto met pech. Flitsers, een behoorlijk lijstje op de A4 Leiden-Amsterdam... controle bij Hoofddorp, hectometerpaaltjes 11.4. A7 Den Oever-Amsterdam bij Bieringenwerf 58.4. En dan de A7 Duitse grens Groningen staan ze bij Sappemeer bij 217.9. Ook snelheidscontrole op de A8 Beverwijk-Amsterdam van Amsterdam bij 1.7 en de A10 dienen richting de Nieuwe Meer bij Amsterdam duivendrecht en 14.5 dan de A15 in Rotterdam richting de Maasvlakte bij Hoogvliet 47.5 en de A16 doorweg bij Brede bij Prinsenbeek staan ze bij 59.6 tot slot de A59 Breda richting Den Bos, bij Terheide In beide richting hekkenmeterpaaltje 94.4 1 over half 2 het nieuws krijg je vandaag van Hannelore Zwitserlood. Goedemiddag, Jumbo stopt per direct met een nieuwe WK-reclame. Daarin zijn hossende bouwvakkers in Polonaise te zien... terwijl er veel slachtoffers zijn gevallen bij de bouw van stadions in Qatar. Er kwamen veel klachten over binnen en Jumbo biedt excuses aan. Een grote brand in Den Haag op een industrieterrein. Dat meldt Omroep West en onze luisteraars sturen ook foto's... van de metershoge zwarte rookwolken. De brandweer is druk bezig met blussen, niemand is gewond geraakt. En minister Adema houdt toch vast aan de stikstofdoelen van het kabinet. Het leek er gisteren even op dat hij boeren de ruimte bood om van de deadline van 2030 af te wijken, maar dat klopt niet, zegt zijn woordvoerder. En het is cuffing season. Die term heb je vast wel voorbij zien komen, op TikTok en zo. Dat betekent dat veel singles nu op zoek gaan naar een partner. Uh, handcuffs, dat zijn handboeien. Mensen ah. willen nu graag uh, ja, zichzelf binden ja. aan iemand, verbinden, vastzitten aan iemand, omdat het buiten kouder wordt. Je wil bij elkaar kruipen. En ik kwam toevallig een onderzoek tegen met een gouden tip voor als je gaat daten. Zorg voor dat je veel vrienden hebt. Of dat het in ieder geval zo lijkt. Want ja, net als vroeger op het schoolplein... vinden we populaire mensen aantrekkelijker. Ja. De Universiteit van Californië heeft ontdekt... dat populaire mensen die zich dus zo gedragen... en ook bijvoorbeeld met veel vrienden op foto's staan... dat die veel meer kans hebben op een date. Het dat is eigenlijk wel logisch hè, dat deze tijd van het jaar... eigenlijk, als je als single zijnde... Uh, dan heb je ook behoefte aan geborgenheid. Ja, wil je inderdaad... ja de festivals die zijn niet meer. Precies. Dus je, je ontmoet ook gewoon minder sp spraam ja. mensen. Misschien. De zomer is voorbij... Ja. Ja, ja. En we zijn met veel, uh, met veel singles ja. toch, in Nederland. Ja, en we gaan richting kerst, dan wil je ook. Met... Ja, dan wil je ook, ja. ja, ja. ja. Kerst, altijd lastig ah. als single zijnde. Ja. Ja. Oh, ja. <laughs> Iedereen succes, vraag geen tips aan mij. Dat heeft allemaal niet zo heel veel zin. <laughs> Dankjewel, Andalore. Jouw hits, hoor je op 538. Alesso en Sarah Larson. I got the Frequencies en James Arthur. Jouw hits, jouw 538. Well, well, well, well. selfish moment i've been feeling helpless sick of seeing all the selfish. now i don't care found myself a new vocation calibrated motivation almost more static change the station headed somewhere i'm some more just a little bit breathe them on just a little bit tear a little less just a little bit like life is woo. i'm making more just a little bit Spend a little more to get rid of it smile a little more Basically life is the same thing Unless you don't want the same thing Papa got a future, But I I've been saving the money Cause it's better for the I business I've been running through the strange life Chasing all them green lights Throwing out the shade for a little bit of sunshine Uh, voor vandaag zit het wel goed, hoor. beetje dus, uh, heel veel sunshine. One Republic was dat. En a sunshine. Daarvoor nog Last Frequencies en James Arthur en uh, Questions. Nou is het woensdagmiddag. Maar niets is lekkerder, vind ik altijd, om op woensdagmiddag alvast... een kleine vooruitblik te doen naar uh, komend weekend... En dan begint het weekend natuurlijk, althans voor mij natuurlijk... hopelijk voor jou ook, met de Koen Show Op vrijdagmiddag tussen 4 en 7 hier op Radio 538. En zeker aanstaande vrijdag is het wel mooi om even te zeggen... hebben wij een line-up om je vingers bij af te likken. Want wie komen er allemaal langs? Nou, Goldband komt langs. Doe ik van die grote zoom noodgeval. Uh, Maan komt ook langs. Nou, Goldband en Maan hebben tegenwoordig iets met elkaar. Ze gaan samen single maken, ook gaan ze live doen. En deze man zal ook aanwezig zijn. Tuurlijk, uh, ja, toch wel de nieuwe sensatie. Heel veel gedraaid. Tegenwoordig ook de favorite op 5D-8 Cloud. Vrijdag in de Koen en Sander show. Dit zijn mijn laatste voor... Ça is mijn dernier mot. Wie denkt je bent? Oké, mijn hart dat breekt de sauce. Dan ben ik bij de deur. Dat heb mijn cœur. Oui, mijn cœur. Is dit de last ronde? Is dit de fin d'amour Ik ben mezelf niet meer. On est ensemble voor toujours. Est-ce que c'est tout? Als je moet gaan, ga dan mijn ding. Dan dans ik wel alleen. La da da da da da da. Tout le monde, cette musique n'est sorte L'arme a danse un tour de son on ton décalon d'airon Et toi après m'avoir dansé Tu voulais retourner Tu voulais quoi Si tu t'en choisis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 Voor Live seconds of summer. Me, myself and I. En daarvoor de nieuwe Nederlandse sensatie. Zijn naam is Cloud. En je hoorde hem met de favorite van deze week. la da, -da. De 538 Lunchmix met Chris Deluxe. Ah, echt benieuwd. Om hem, uh, ja, om hem te ontmoeten. Oh, ik ben benieuwd hoe die live is. Vrijdagmiddag ga je het meemaken in de Koen en Sander Show. En dan nu is het kwart voor twee geworden. En dan weet je het. Iedere middag kwart voor twee is daar Chris Deluxe met de 538 Lunchmix. En ik ga er weinig woorden aan vuil maken... want hij gaat met een klassieker beginnen. Van Prins en... Uh... Kiss. Heeft echt schijt aan alles en iedereen. Louis Capaldi, Forget Me op 58 En daarvoor de lunchmix van de Christelux. Met uh, deze week Prince and Kiss en Calvin Harris hoorde ook Dua Lipa. En One Kiss. Veel gekus vandaag sowieso in de show. Ik ga jou ook een aan de handen horen. Oh, lekker. Ja. <laughs> Kom maar. Daar ah, dat had ik even niet op gerekend. <laughs> en maar fijn dat je even kon invallen voor jou. Ja, superleuk. En morgen is Jo er weer gewoon. Morgen is het er weer. En uh, nou ja, fijne dag. Ga je nog wat leuks doen vandaag? Ja, zeker. Nou, ik stap straks in mijn auto die tot los is. Dus ik hoop vandaag te horen hoeveel geld ik terugkrijg van de oh. verzekering. En dan hoop ik eind van de dag misschien wel iets leuks te kunnen uitzoeken. En ik ga straks uh, weer een podcast opnemen. Ah, nou ja. ja. ja. Heel veel plezier daarbij, Anne. Thanks. Veel <laughs> plezier ook straks met Mark Lebrandt hier. 5, 2, 3, Need a boy, you can with me, me one, my sunlight. Tell me lies, we can argue, we can fight. Yeah, we did it before, but we'll do it tonight. Yeah, that black boy with the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 I'm not forgiving, love away, but I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 The Chainsmokers, live 9 november in de Ziggo Dome. Scoor nu tickets via mojo.nl slash The Chainsmokers. Zijn naam, Ferry Goedman, installateur en held...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 Day. Het weekend heerlijk starten met Mora snacks. Zoals onze Mora oven en elfryer nacho cheese bites. Dus snack mee met Air Friday. Hoe je zakelijk kunt verduurzamen, zo doet Waalhaven Group dat. Onze kranen en hefters in de haven draaien straks.